Start. Dick de Hark met het NOS Journaal. De Britse prins Philip heeft het ziekenhuis in de buurt van Cambridge verlaten. De 90-jarige echtgenoot van de koningin Elizabeth werd vrijdag opgenomen nadat hij pijn op de borst had gekregen. Hij werd met spoed geopereerd aan een verstopte kransslagader. Philip is vanuit het ziekenhuis waarschijnlijk naar het koninklijk landhuis in het graafschap Norfolk gegaan om daar verder op te knappen komend jaar is een druk jaar voor de Windsors. Er zijn allerlei festiviteiten gepland in Groot-Brittannië... om te vieren dat koningin Elisabeth 60 jaar op de troon zit. Activisten in de Syrische stad Homs melden dat het leger tanks heeft weggehaald uit de stad. Dat gebeurde enkele uren voor de eerste waarnemers van de Arabische Liga in de stad waren. Volgens andere activisten heeft het leger vanochtend ook nog eens de aanval geopend op activisten. Daarbij zouden vier doden zijn gevallen.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 Agressie en geweld komen in gevangenissen nog veel voor en ook de werkdruk voor het personeel is nog steeds hoog. Dat concludeert de arbeidsinspectie naar controle op 45 locaties, waarvan het vermoeden was dat er wat mis was. In bijna 80% van de gevallen bleek dat ook zo te zijn. Zowel de gedetineerden als bezoekers gebruiken geregeld geweld en ook geweld van bewaarders onderling komt voor. Een paar jaar geleden werd dat ook al geconstateerd. Er werd toen een plan van aanpak opgesteld, maar daar is weinig van terecht gekomen, zegt de arbeidsinspectie. Het weer bewolkt en hier en daar wat motregen. Later in het uiterste zuiden, kleine kans op zon. Temperatuur een graad of 10. Morgen begint met wat zon, maar later volgt de bewolking. En een beetje regen bij een graad of 8. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt wel op snelheid gecontroleerd op de A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunten Lunetten en Veenendaal. En op de A79 Maastricht-Heerlen tussen de knooppunten Kruisdonk en Kunenberg.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 Zandvoort. Kom eens langs, de entree is gratis. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij Zandvoort beleeft het. het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Yes. Dit is kerst met ZFM. Met nu met nu. ZFM. de trend van de leer Wat Zandvoort uit Zandvoort.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 Zet hem op, zet hem op, zet hem op, ga mee, wij gaan met z'n twee. Gezellig in een rood, verhaar een slee. ik galop, op, galop, geen op, wij twee, alleen in slee. De mensen die ons zo zien gaan, blijven allemaal even staan. Voor hoe de bij tingeling, ting ting, tingeling ding, klinkt. Het is precies zo'n fijne witte kerst, waar men altijd van zingt. Met beide handen, witte bolle wanten, voel je geen koud. Zo met z'n tweetje, samen in een sleertje, gezellig met jou.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 Onderweg, de zangeres zonder naam, Derry de Munk. Maar eerst Mieke, met ik speel dit lied voor hem. wachten tot je terugkomt waar kan iets zonder jou mam doe het alsjeblieft voor mij je weet dat ik van je Oh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 Mocht mijn allereerste kerstboom staan, nooit zal ik die tijd vergeten. Waar ik ter wereld heen zal gaan, ik zal nooit een mooiere kerstwees dragen.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 Ik steeds in mijn gedachten, nog mijn allereerste kerstboom staan. Nooit zal ik die tijd vergeten. Ter wereld heen zal gaan. Ik zal nooit een mooier kerstfeest weten dan bij ons in de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 Wie het gewonnen heeft van mij toe zeg. Ik er niet van stijl. Met kerst ben ik alleen.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 En zeker niet van stijl. En wat heb jij gedaan? De laatste 12 maanden. Hoe is het gegaan? Ja de... Voor ieder gelijk. Voor sterken en zwakken. Weer kind met de kinderen, sluit ze allen in je hart. Wat heb je gedaan? De laatste fout. Ja, we horen muziek van artiesten voor het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 Samen op een andere slee. Deze dag is heel bijzonder. Maak je niet gauw mee. Ik zou van bruidschap kunnen zingen, maar dan hou ik nooit meer op. Kijk gins, daar ginds, daar je kinderen een boom. Nou, vindt het ook gezellig dat je mee wilt gaan. Vergeet ik echt nooit meer mijn hele leven lang. Kom dichterbij, hou jij de paarden in bedwaal. Kom dichterbij, hou jij de paarden in bedwaal. Hoor je de bellen ringeling, ring ting, tingeling, wauw. Kom mee, het is prachtig weer voor een sleeptopje samen met jou. Van buiten valt de sneeuw en een kind. Is prachtig weer voor een je samen met jou. Giddy up, giddy ga je mee? Ja, wij met z'n tweeën. Uitrijden in een arde Giddy up, giddy up, briljant. Met jou hand in hand. Rijden we samen door het winterwonderland. Die rode buls op je hart, dat leuk ik schat, maar.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 to be together. Witte kerst en daarvoor Marianne Weber te samen met Danny Christian met een tochtje op de slee. CFM Zandvoort, aan alle leuke dingen komt er ook weer een einde. Dit was Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard, volgende week dinsdag ben ik weer terug hier op CFM Zandvoort tussen 11 en 12. Dan neem ik je mee op reis terug in de tijd, in de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Oftewel mooie oud-Hollandse muziek. Dit programma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 Kijk elkaar maar even aan. Eén minuut duurt zo lang. Ik heb naar dit moment verlangd. Zat het wat tegen?